Een man van 56 uit Den Haag krijgt een werkstraf van 60 uur... voor het online bedreigen van premier Rutte en de ministers Kaag en De Jonge. Doet hij het nog eens, dan moet hij ook twee weken de cel in. Vijf andere online bedreigers van politici, die ook voor de rechter stonden vandaag... hebben ook taakstraffen gekregen. Woonminister De Jonge waarschuwt dat er nog minder huizen gebouwd gaan worden... dan eerder was gedacht. Heeft verschillende oorzaken, vertelt mijn collega Ewad Kiviet. De hoge rente, ja, daardoor kunnen woningzoekers minder hoge hypotheken afsluiten... De inflatie zorgt intussen ook voor hogere kosten van bouwmaterialen, waardoor het juist lastig is om betaalbare woningen bij te bouwen. En het vinden van geschikte bouwgrond, dat loopt ook nog niet zo, zoals gehoopt. De minister wil nu dat gemeentes en provincies zelf extra hard hun best gaan doen om andere locaties te fixen waar de woningen gebouwd moeten worden. De Belgische Voetbalbond krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. Leden kozen vandaag unaniem voor de 54-jarige Pascal van Dam. En haar belangrijkste opdracht is het binnenhalen van het WK in 2027, waarvoor België zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat heeft gesteld. En dan nog een bijzondere prestatie van de Nepalese Hari, want hij heeft de top van de Mount Everest bereikt, ondanks het slechte weer. Het is geweldig, maar het weer was niet zo favorable. Maar uh, we were able to summit. Ja, nou klimmen er jaarlijks honderden mensen naar de top van de Everest. Maar Harry deed het op een bijzondere manier. Hij mist namelijk beide onderbenen. Zijn benen zijn vanaf boven zijn knieën geamputeerd. Nadat hij als militair op een bom stapte 13 jaar geleden. En met zijn bijzondere beklimming van de allerhoogste berg ter wereld. Wil hij laten zien dat mensen met een handicap vaak prima kunnen meedoen. En dan nog wat weer. Zondag met lokaal ook een onweersbuitje vanavond. Graadje op 25 is het nog in het oosten. Langs de kust is het iets koeler. En in de rest van de avond koelt het overal wat af. Morgen blijft het onder de 20 graden, maar het is wel lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 forgoes you, the hours are insidious, intervals the true, opital history, a gift is nice but shot between the extreme and the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 one wants to move in The order tries to move out It Tries to move out And I want you to be right Just wanna sit down by your side Wanna sit down next to you Do whatever, I'll be fine I can always run back to you Cause, Cause you make, you make me, me push through And you make me feel whole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 The lady, the every day. Yes, you blinked your eyes. A dozen a dime. There ain't no conspire. You'll finish school as four or five years away. But you know all these years died along the way. I got my papers in my file.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 And I've been waiting and fading into a guy society decides. And I've been waiting, debating the daily grind left efficiency fish aside. No it should be the spirit of fight. Society. natuurlijk met nieuw materiaal over een tijdje weer terug te kunnen zien en te horen. Dubbelend was dat. Eerst nog even een stevig nummer van Demi Lotus en het nummer dat heet Enemy. There's none and we create the end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 Ja, ik moest mijn timing kan soms een beetje beter, maar ik heb het wel gered. Ik dus ja. was wel echt zo oh, precies voor het je wel Ja, ja mijn, mijn plannetje is dan nog net geslaagd, maar dan ja. draag ik er bijna helemaal mis te lopen. Want uh, meestal doe ik altijd tussen de... Ja, als we een telefonisch interviewen, draai ik eerst altijd even de nummer ervoor.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 Ja, want vertel, want uh, ja, je hebt wel eens bij iemand opgedoken als backing vocals. En dat was ook ja, ja. niet de minste, want het is gewoon familie van je. Ja, dat is mijn trailingbroer. Um, we, we zijn samen begonnen met muziek maken in Suriname. Ja. En toen ik, hij was twee jaar voor mij naar Nederland verhuisd. Hij ja. studeerde aan Artess in Enschede. Ja. En ik twee jaar daarna ging ik studeren aan uh, van Amsterdam. Ja. Um,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 Heb, heb gemaakt. En ik schrijf allemaal, alle songs schrijf ik ook. Op de vorige EP heb ik gewoon alle songs geschreven. Yeah. Maar omdat het vanuit een band gedachte gewoon was dat, you know, <laughs> nog voelbaar. En nu, ja, nu ben ik gewoon weer aan andere richting aan het inslaan. Um, en ja, gewoon aan het experimenteren met, met wie ik, you know, solo, solo, als solo artist ben. Ja. Yeah. Ja. Yeah.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 Q Gemeenschap ja, ja, ja. en de Regenboog Community. Ja. Uh, want daar heeft deze single behoorlijk wat raakvlakken mee. Zeker, zeker. Ja? Uh, want uh, hoe lastig is dat uh, onderwerp wat je uh, aangeroerd uh, hebt? Ik heb happy day. Ja. Want je zegt um, het ook zelf, hè, op deze single. Ja, ja, ja. Ja, ja. maar um, ja, wat, wat, wat ik. Wat ik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 je moet kunnen loslaten van schaamte. Omdat het. Tenminste. Ja, ik ben nu 29. En toen ik opgroeide, ik ben een 90s-kid. En heel veel ontwikkelingen rondom de emancipatie van queerrechten. Of de zichtbaarheid zelf van de queergemeenschap. Dat zijn best wel recente ontwikkelingen of zo, weet je. Toen ik op school zat sowieso was seks al gewoon... best wel een moeilijk onderwerp. Ook als je eisje naar de voorlegging... op school of zo. Yeah. Maar... queer mensen... en hun seksualiteit waren vrijwel onzichtbaar. Mm. En, en vooral in Suriname... heb ik me heel erg onzichtbaar gevoeld. En heel erg... Um, ja, heel erg... een um, um, heel erg gevoel, gevoel gehad dat, dat, dat alles... wat ik, ik was... Yeah. inclusief mijn seksualiteit...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 Dat, dat, ...dat er iets mis met je is. Ja. Dus daarom dacht ik met deze song van, weet je wat, als ik ga schrijven daarover... Ja. ...dan wil ik er zo open, eerlijk en zo rauw als mogelijk gaan zitten in die energie. Ja. Want dat maakt het voor mij nu een, een, een, een, een energie van een, van een protest. Ja. Want ja. uh, scheldt daar nog wat aan in deze maatschappij als het uh, daarom gaat?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 ...queer mensen ruimte mogen hebben... ...in de samenleving. Ja, dus het is ook uh, geduldig... ...blijven in dat opzicht. En wel uh, het kenbaar maken dat het er is. Zoiets. Ja, ja, ik bedoel... Um, ...geduld is heel belangrijk om... ...zeen uh, om, uh, uh, te blijven. Om, ge om, om um, uh, niet gek te worden. Maar in de same time is het... ...het you know, blijft een... ...als mensen kijken naar Pride, dan zien ze...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 Uh, nou hebben wij hier in zandwoord Pride in the Beach. Ja. Yeah. He, daar heb je vast zeker van gehoord. Ja, dus iemand kwam laatst naar me toe en zei van... Hé, hey, uh, wil jij, jij daar iets doen? Ik ben al niet nog niet nacht ingegaan ofzo. Maar ik wist niet dat het bestond. Nee. Maar het klinkt echt superleuk. Ja, nou, het is altijd in de zomermaanden. Dus uh, ja, ik uh, zou bijna zeggen... Uh, uh, dit, dit verhaal nemen we op. En ik ga het eens dus even bij mijn collega's van Remo Radio even doorspelen. Wat wij hier besproken hebben, dus...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 See you.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 Ja, dat was super vet. Heel, Heel leuk. leuk. Ja? Ja. Ja. ja, smaakt het uh, weer naar meer om weer ergens op een, op een podium te komen te staan. Iemand? Oh, zeker weten. Zeker, zeker. zeker. Ja, weten. Wat is er leuk aan om op te treden? Dat is ook even een Pascal, dat, dat vind je. Ah, Pascal. Leuk. Ja, de, de energie die je ervan krijgt. Ja? Het is uh, vet om die nummers voor te dragen aan. Uh,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 Dus dat maar dat had je ook niet. Nee. En daar zaten, wij, daar zaten wij niet tussen op een of andere manier. Nee, hey, wat raar. Ja, ik denk dat misschien foutje, foutjes gemaakt hebben. Ja, dat denk ik wel, oh, oh, ja. Oh, ja. ja. Een <lacht> Dat hoop je dan maar. Ja. Ja. Ja. Uh, staan er nog uh, optredens gewoon in de planning? Zeker weten ik. Ik uh, pak de lijst er even bij. Oh, uh, Rick. Rick sterker mag, mag, uh, ik had hem al klaar. Uh, Rick heeft uh, de lijst klaar. Uh, nou, Rick, um, steek maar van Wal dan. 1 juni spelen we in Volta, Volta. In, Amsterdam. in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Uh, dan hebben we Onderstroom. Dat is weer uh, Waar we het er straks wel even over hadden. Waar ook ja. onze roots liggen. En Plucked Festival. 8 juni. Plucked Eindhoven. Festival, ja. ja. En dan spelen we nog in de Gigant in uh, Apeldoorn. Oh, hè? In het voorprogramma oh, van... The Wild, the wild Romance. De band van Herman Brood. Oh, dat is uh, uh, Herman de Weilen Herman Brood. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Is zeker. Ja, dus, ja. Ja. dus aan, aan, aan uh, publiciteit dan geen gebrek als ik het zo... Nee, heb. en dan nee. zijn er nog wel een aantal... Uh, ja. We hebben het uh, hele seizoen... Um, nog opties openstaan. En we hebben nog een aantal die eraan komen. Ja. Ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Ja, dankjewel nou, het is dat we mochten ja, het is komen. Ja. En uh, een website hebben jullie ook, geloof ik. Ja. Ja. ww.dubland.com. Ja. Duebland.com, ja, ja, zeker. Helemaal duidelijk. Dank. Hey, en, top, jij ja, bedankt. Ja, en, ja. en graag nog een andere keer. Ja, tot de ja, volgende keer. Heel graag heel graag.